Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kosovo heeft iemand het vuur geopend... zodat ze maximaal op 120 meter hoogte kunnen vliegen. En daarnaast zouden alle onbemande vliegtuigjes gechipt moeten worden... zodat de eigenaar ervan altijd is terug te vinden. NEC heeft de Geldische Derby tegen Vitesse gewonnen. Het werd in Nijmegen 2-1 voor de thuisploeg. Tijdens de wedstrijd werd een record genoteerd. Bij de aftrap stonden er spelers van maar liefst 16 nationaliteiten op het veld. Het weer. Afwisselend stapelwolken en zon. Het is droog en de temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen valt er eerst nog wat regen of een bui. Later op de dag wordt het droger en komt er dus soms de zon tevoorschijn. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehokha van de ANWB.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 Ja, hij is er nog steeds hoor. Hij treedt nog steeds op. Captain Sensible uit '82 met What. Deze wil een tijdje meer gehoord zegt jongen, jongen. Uit de oude platenkoffer van Anders Van Mergen. en die openen het derde gedeelte van Zandvoort op zondag op deze derde van april. Uh, de tussenstanden in Kerkraden is twee keer gescoord. Staat 1-1 tussen uh, Roda en Heerenveen. En ADO tegen Groningen staat nog steeds 0-0. Tot aan vijf uur lekkere muziek en informatie. in nu van Illo en Olivia Newton John Xanadu.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 Niet zo lang lijkt het, want het peloton geeft gas. Dus hebben we nog maar uh, ja, een seconde of 28 voorsprong. De 8 aan kop op de peloton. Kijken we eens nog steeds naar de, de tussenstanden. Er staat 1-1 uh, in kerkrade tussen Roda en Heerenveen. En uh, Groningen komt met 10 man op voorsprong tegen Aro. Rasmus Lindgren scoort de 0-1 uh, met een verwoestende vrije trap.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 Al dus met Verdeva. Het zilver was voor de Amerikaanse Ashley Wagner in 2.15.39. En de Russische Anna Pokorilaya moest genoegen nemen met het brons. In het uh, eindklassement eindigde de Nederlandse Nicky Woris op de 22e plaats... met een score van 140.87. Het was de eerste keer dat de 19-jarige Nederlandse mee mocht doen op, uh, in de WK-finale.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 Leuke zomerse klanken. Nou zomers, dat nog net niet hoor. Lentachtige klanten, dat is het ja. Uit 1994 leven voor de two. Forever now. zo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 hij is nog niet uit zijn winter slaap. Dat is een beetje jammer, maar het is niet anders. Wel kunnen we op de site van Lexen vinden dat het vandaag op dit ogenblik... op de zendmast van ZFM 15,3 graden is met een lekker zonnetje. Dit is Pillar Groovejet met Sophie Alice baxter komen een lineage in your eyes, de voorspeller met Jet. De Ronde van Vlaanderen is op het punt te ontknopen. Nog vijf kilometer te gaan voor Sagan. Heeft uh, vijftien seconden voorsprong op Cancellara en uh, van Marken. En daarachter zit dan nog, dus over twee platen. Weten we wie het heeft gewonnen? De honderdste uh, Ronde van Vlaanderen is hier. Ja, een beetje cheesy nummertje. Andy Williams...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 Williams, music to watch girls by, go by. En erachter Joe Jackson met stepping out. is uh, 17 voor 5. De ronde van Vlaanderen is net afgevraagd. Peter Zagan heeft gewonnen. Tweede is kanselaren geworden. En Van Marken werd nummer 3. En um, de eindstanden bij uh, ADO tegen FC Groningen is uh, volgens mij 0-1 geworden. En uh, Rode JC Heerenveen is 1-2. Dus uh, de noordelijke...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 She's my bed.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 Een fantastische plaat uit de jaren 80. Ja, ik heb hem opgesnorkeld. Let een quarter met Radio Africa. Fijne zondag, tot de volgende keer. Dag. Hearing only bad news. From Radio Hearing only bad news. Hearing only bad news. still got trouble with a monster in the south. Very deep in that lion's mouth. Like a jaw Snapshot, shut to keep them apart. If that jaw got, got broken, broken, it would be the start. About the foreign aid they do better to change The terms of the trade There's more tanks than food In the our garden, It looks like Moscow got it wrong again I'm hearing only